Gemeente, weten we nog dat we vorige week lazen dat bijzonder eenvoudige sprekende beeld van de amandeltak? De amandeltak die bloeit als de rest. ...van boom en struik, nog geen leven vertoont. Wat zie je, Jeremia, vroeg de Heere. Een amandeltak. En toen zei de Heere, ik zal wakker zijn over mijn woord... Wakker, God waakt. De herder van Israël zal niet sluimeren of slapen. En direct daarop <acht> vraagt de Heer voor een tweede keer, wat zie je? En ik zei, ik zie. Een ziedende pot, dat is een heel ouderwets woord, je zou het beste het kunnen vertalen, ik zie een kokende pot, een kokende pot, je moet je dat voorstellen, dat de profeet zeer waarschijnlijk een pot heeft gezien die heel groot is. We kunnen aan een ketel denken, maar daar kijk je niet in. Gewoon een heel grote pot. En die pot staat scheef. En die pot die staat in het noorden. Dat is ver weg. En als je erin kijkt, dan word je ongetwijfeld bang. Want wat staat daar te koken, te borrelen? En dat kookt bijna over. Als je dan ook het beeld ziet en je hebt nog geen woord van de Heere God gehoord om het uit te leggen dan is dat al genoeg om er bang van te worden want jeremia ziet die kokende pot gericht op het zuiden op zichzelf op het land juda en dan gaat de Heer dit toelichten. Hij gaat zeggen van het noorden uit. Zal zich dit kwaad opdoen. Over de inwoners van het land. Weet u wat dit gezicht is? Niets minder dan dat de Heere God Juda dat nog intact is, Juda de oorlog verklaart. Denk je zin. Dat zoals nu vandaag in Israël Israël wordt beschoten en Israël terugvecht. Dat je woont in zo'n gebied. Je weet niet wanneer daar de granaten, de raketten... in je buurt of op je huis terechtkomen... en je doden. Zou je niet doen, net als al die duizenden... die in Libanon zitten, die met deze oorlog niet te maken willen hebben... die het gevaar kunnen ontgaan? Zou je niet vluchten... En toch, kijk eens even naar die pot. Kijk er eens in. Wat zegt hier de Heer vanuit het noorden? Onze God zegt nooit woorden die geen betekenis hebben. In de eerste plaats moet je zeggen, dit is heel erg vaag. Maar... Uit het verband van heel de profetie kun je afleiden dat de Heer bedoelt de koninkrijken van Babel en alles wat daarbij hoort. En die kokende pot zegt, kijk luister, hoor je ze lopen, marcheren, de vijandelijke soldaten, hoor je de wapens kletteren. Kijk eens hoe hier het oordeel van God wordt uitgebeeld. Huiveringwekkend. Je moet dit lezen vanuit het vorige: dat de Heer hier zegt: Ik ben wakker over mijn woord. Ik heb woorden gegeven aan Israël. Ik heb het verbond met Israël gesloten. Ik ben met ze in contact gebleven. Ik heb ze geroepen telkens weer. Maar het onheil komt over Israël. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, zeker als je niet wordt geplaagd door enige kennis... Krijgen we nou niet een vreemd beeld van de Heer? De God van de hemel, is dat nu een God van liefde of is dat een God van kasteiding? Want de Heer gaat zijn volk, zegt hij hier, <coughs> heel duidelijk kasteiden. Hij is het. Die de koning van Babel en al die anderen die bij hem horen, die grote geweldige legers van die wereldmacht, mobiliseert. Ja, had je dat de koning van Babel en zijn soldaten, zijn generaals gezegd, dan hadden ze gelachen. Want zelf weten ze dat niet. Ze weten niet dat de Heer hen hier in dienst neemt. Dat de heren deze vijand verwekt, zodat ze tegen Juda met name zullen trekken, tegen Jeruzalem. En dat ze in de poorten hun tronen zullen zetten. In de poorten, ja. In de poort daar zitten de oudsten. In de poort werd het recht gesproken. Wat gebeurt hier? De soldaten gaan voorop. En ze veroveren alles. Ze gooien alle tegenstand en alle machten. Gooi ze neer. En dan gaan ze hun troon zetten. Dan wordt de veroveraar de onderdrukker. Hij zal zijn troon zetten in de poort. Dat wil zeggen, hij gaat de rechtspraak overnemen als u eens indenkt, dat dat jaren geleden in Nederland is gebeurd. Duitsland kwam over Nederland en toen de troepen die het land hebben veroverd overgingen tot de werkelijke bezetting, toen werd aan de Nederlandse overheid gezegd en de politie en de rechtspraak, jullie hebben het zo en jullie hebben het zo te doen. Weet u, dat betekent altijd dat, ja waarom? Ja wat, dat het recht verkracht wordt nog verder. En dan krijgen we een verschrikkelijk antwoord. Want is God in de hemel de God van Israël een God van het oordeel alleen? Nee. De Heere zegt heel duidelijk omdat ze mij verlaten hebben. Wat is dit goddelijk groot, machtig, dat met zo'n korte woorden een beeld wordt opgeroepen, een visioen. En dat dat eigenlijk in het kort de samenvatting is van de prediking van Jeremia. De Heere zegt tegen Jeremia eigenlijk dit, het kan niet lang meer duren. Ik ga het niet langer verdragen. Als wij rondkijken in de wereld, dan zeggen wij bij onszelf wel eens, zijn de oordelen van de hemel al bezig? Het zijn de voortekenen van... De nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. En wat bedoelt de Heere nu met die tekenen? Wat bedoelt de Heren hier? Met zeg maar de dreiging over zijn volk. Want deze dingen heeft Jeremia verteld. Niet alleen opgeschreven, ze zijn gezegd. Omdat ze mij, zegt hier de heren, hebben verlaten. Dat ligt daarin wel dit. O mensen, kom terug. Kom bij mij. De Heer, hij laat nooit zijn woord uitgaan onder zijn volk of in de kerk. Dan om mensen tot bekering te roepen. Welke mensen? Wie zijn dat? die de heren verlaten hebben ze staat daar dat zijn de koningen en de vorsten dat zijn de priesters dat is het volk wat is dit verschrikkelijk als god zo moet komen want die god die hier zijn dreigwoord spreekt die god die wil niet liever dat mensen zich bekeren, maar dat hij wakker is over zijn woord. Dat zal het volk aan den lijve ondervinden. Aan den lijve, ja, ze zullen worden weggevoerd, vele zullen worden gedood. En waarom dit woord zo hard, zo fel, zo oh, diep ingrijpend omdat het hart van God bloedt. Ze hebben mij verlaten. Weet u, we komen hier bij iets gemeente. wat ons diep moet treffen. Wie was de oorzaak? Juda. Het volk van God. Weet u, als er oordelen komen, dan zijn wij, en dat was toen ook hoor, zo gauw bereid om te zeggen, de oordelen dat is de schuld van de wereld. De wereld kent God niet, wil van hem niet weten, lacht om hem, spot met hem. En wat is dat toch erg, dat de kerk in deze wereld dan meeleidt. Dat is verkeerd. Dat is niet waar. De oordelen onder het oude verbond, zowel als onder het nieuwe verbond, komen over de wereld. Omdat Israël, omdat de kerk God verlaat. En de wereld leidt mee onder de oordelen die over het volk van God gaan. Weet u... Daniel, die bijzondere man, die gewenste man zoals God hem noemt. Daniel heeft het gezegd, wij hebben gezondigd en wij zijn tegen u opgestaan. Wij hebben u verlaten. Daniel, gezondigd. Zou die man wel een zondige daad hebben kunnen doen, zeggen we zo. Een heilig man, Daniel, kent zichzelf als mens. En weet u, als we de profetieën van Jeremia lezen, dan is dat niet om depressief van te worden. Of om helemaal verslagen te zijn in de zin dat je zegt, wie kan dan zalig worden? Bijbels gezien iedereen. Vanwege het feit... Dat de Heer roept. Dat de Heer die klacht de wereld inslingert. Was dat erg hè? En als we dan vanmorgen dit lezen, dan, dan gaat het erom dat we tot onszelf inkeren. Want God is niet blij zelf met dit gezicht wat hij aan Jeremia geeft... Dat hij moet laten zien dat de kokende pot overheldt naar Juda en naar zijn stad en naar zijn volk en zijn land. Als wij met ons leven, het zij kerkelijk, het zij in deze wereld trouwens, dat is voor een christen één. Als wij dat leven bezien en voor God komen... Dan moeten we dat van onszelf wantrouwen. Wantrouwen in de zin dat we ons moeten afvragen. Hoe staan wij tegenover de here? Zingen we het, zeggen we het, beleiden we het. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Vandaag op de dag krijg je zeker triomfantalisme binnen de kerk. Het gaat allemaal nog wel aardig. We doen er toch nog wel wat aan. Maar het activisme in de kerk is vaak meer dan de inkeer. De inkeer die we moeten hebben onder het woord van onze God. En toch wat is de Heere goed over dit volk dat hij deze profeet geeft. Want de Heere zegt... Nadat hij dit heeft laten zien en nadat hij dit heeft toegelicht. Gij. U, Jeremia. God uw lendenen. Sta op en ga spreken. Alles wat ik u zal gelasten. Alles wat ik je geef. Mogen zien hoe hier Jeremia in dit hoofdstuk, waarin zijn roeping beschreven is, een uitvoerige lastbrief, wij zeggen vandaag een uitvoerige instructie krijgt. Gij gordt u aan. Wat is dat, je aangorden? Een bekend woord, maar vaak weten we daar de, de betekenis niet van. Wel, dan nam men een gordel, een riem en men droeg lange klederen en die werden dan opgetrokken, zodat er ruimte komt om te lopen. Als mensen aan het werk gingen, dan gorden ze zich aan. Als mensen in de oorlog trokken, dan omgorden ze het kleed, zodat ze geen last van hun kleren hadden bij het lopen. Hoort u hoe de Heere hier spreekt tegen Jeremia? Jeremia moet goed luisteren. Dat wordt hier gezegd. Luister toch. Hoor toch. Besef wat ik wil dat u zult zeggen. Wij leven vluchtig. Juist van de week kwam de... Preekschets in huis voor het openingsweekend. En die preekschets die gaat erover, die heeft als thema leer me lezen. En ik moet het eerlijk zeggen, als oud onderwijzer merkte ik jaarlijks teruggang in de leesvaardigheid. En als mensen op bijvoorbeeld de Catechisatie wat zaten te lezen, dan hoorde ik het aan de toon dat ze het niet begrepen. Dat de woorden wel werden gezegd, maar niet werden opgenomen genoeg. En wat is dat belangrijk, want de Heere spreekt door zijn woord. Jeremia, die moet het in één keer hebben. Want God gaat tegen hem spreken. Maar de Heere heeft het beloofd, ik zal mijn woorden in je mond leggen. En de Heere die legt dat woord in het hart van de profeet. En als je dan goed luistert naar datgene wat hier wordt gezegd. En je denkt daarover na, dan zegt de Heer Jeremia, ik ga je binden op mijn woorden. Wat zeggen wij als we met anderen praten? Dingen die we zelf dachten, dingen die we in ons hart voelen opkomen, dat mag deze profeet niet. Hij mag alleen maar spreken wat de Heere tegen hem zegt, wat de Here hem gelast. Dus wil je het woord van de Heere spreken dan moet je heel minutieus luisteren naar dat wat God tegen ons zegt. En wat zegt hier de Heer? Alles wat ik je gelast. Als je een preek voorbereidt, heb je die neiging nog wel eens, dat je zegt, ja, zeker als dit... Moet ik dit allemaal zo zeggen? Moet ik dit allemaal zo uitleggen? Dan komt er in je op: wat zal de gemeente er wel van vinden? Wel scherp hè. En we kijken eens naar die dreiging. Die kokende pot. We weten dat als mensen heet water over zich krijgen en ze verbranden helemaal, dan komen ze om, dan hebben ze. Een verschrikkelijke dood. Maar je kan natuurlijk toch de scherpe kantjes er wel een klein beetje afhalen. Nee. Je moet wat dat betreft alleen dat zeggen wat de Heere God zegt. Hij bepaalt zijn woord tot op de dag van vandaag. Daarom heeft ooit Calvijn om hier ook aan te ontkomen... ...hele bijbelboeken gelezen met zijn gemeente overdacht. Dan kon je niets overslaan. Want het is de Heer die bepaalt wat er gepreekt moet worden. En mensen bemoeien zich daar natuurlijk graag mee. Ook vandaag. Kijk eens naar Petrus en Johannes. Van de hoogste Joodse raad kregen ze een preekverbod... En ze trokken zich er niets van aan want dat woord van god dat mag niet worden teruggedrongen ik denk nog weer even aan de oorlog het woord van god moest klinken vrij uit en wat deed de duitse bezetter die ging zich met de prediking met de gebeden bemoeien er mocht niet meer gebeden worden voor dit voor dat en de mensen moesten het maar beperken tot de zaligheid van het hart en eventueel dat er gesproken werd over het hiernamaals. En wie verder ging, die verkeerde het volk. De predikers die durfden zeggen dat er een duivelse macht in Nederland aan de leiding was. Die waren niet lang vrij en vaak niet lang meer in leven. Maar werd van de Heer Jezus ook niet gezegd dat hij het volk verkeerde, dat is hem ten laste gelegd. Nee, de prediking, die is niet naar de mens. En waar ligt hier de grens? Want er, vandaag aan de dag hebben we natuurlijk nog een ander probleem. Als je hoort hoe in de islam, of dat nu precies... In de moskee gebeurt of dat het alleen maar over internet gaat. Het geloof in Allah wordt misbruikt om mensen aan te zetten tot haat en tot vernietiging. Want je kunt natuurlijk zeggen: er is een recht van vrije meningsuiting. Hoe moet de overheid hier tegenover staan? Wel, de overheid in Nederland en al de overheden hebben maar één plicht. En dat is dat zij moeten weren al wat de eer van God in de weg staat. Vandaar dat wij hebben te bidden voor onze overheid. Dat de overheid met name dit mag uitoefenen. Dan is in dienst van de heren. Maar we zien hier, de Heere der Heere, Hij geeft de lastbrief, Hij geeft het woord. Want wat zegt Hij? Spreek alles wat ik u zal gelasten. En zeg het tegen hen. En zojuist noemde ik het al even, die hen, dat is de koning, dat zijn zijn vorsten. Dat zijn de priesters, de levieten, het hele volk. Zonder aanzien des persoons zul je moeten zeggen wat God je in de mond legt, Jeremia. En dat niet alleen in de straat van Jeruzalem of rondom Jeruzalem. Ook in de tempel, ook in de hoven van de vorsten. Weet u, wat is dat moeilijk om drager te zijn van de openbaring van God? Om dat zonder onderscheid te doen, want deze lastbrief, dat is een oorlogsverklaring aan Satan. Een oorlogsverklaring aan al die mensen die nog steeds in de macht van de duisternis zitten. Nee, profeet zijn is geen makkelijk leventje. Dominees worden graag bewierookt. En als ze van dorp tot stad en van stad tot dorp gaan, dan, dan is het vaak, oh wat mooi, wat goed. Voelt u de tegenstand wel eens als er iets in de kerk u wordt voorgehouden? Dat... Dat u voelt dat uw hart er tegenin gaat. Dat u misschien wel naar de preekstoel zou willen komen om de man die het zegt de mond te snoeren. Weet u, Jeremia, dat is niet zoals een pen de inkt laat vloeien. Jeremia heeft ook tegen zichzelf moeten spreken. Want Jeremia, die wordt door God uitgekozen, maar niet omdat hij beter is, hoor. Niet omdat hij een zuiverder blik had. Want het is de Heer die deze man gaat gebruiken met deze speciale boodschap. En de Heer zegt, je moet niet verslagen zijn, want dan zal ik jou verslaan. Ik denk dat Jeremia... Als die de woorden van God hoort, goed dacht. Moet ik dat nou zeggen? Je kunt je van tevoren al indenken wat die ander voor reactie zal hebben. En soms heb je nog niet half door hoe fel die ander worden kan tegen je in. Maar weet u, dit heeft zo'n geweldige troost voor de spreker, voor de prediker van het woord van God... Wat zegt de Here hier tegen deze knecht van hem? Je moet niet verslagen worden. Maar dat is het rijke Jeremia. En hij mocht dat als je buigt voor mijn woord. Dan trek ik je op tot in de hemel dan zegt de Heer heel duidelijk dat hij hem zal stellen tot een vaste stad. Als je het woord van God in alle bewogenheid en eerlijkheid de mensen voorhoudt... en het hele volk misschien woedend wordt... zodat je zegt, en nou grijpen ze me en nou zullen ze me doden... dan zegt de Heer, ik maak je tot een vaste stad... Dat betekent een vaste stad, dat is een plaats waar een ander niet in kan komen. Dat is een veilige stad. Een stad die hoog op een berg is gelegen, die niet aangegrepen kan worden door welk volk dan ook. Wat een machtig beeld is dat. Want zo trekt de Heer als het ware hem op tot de hoogte van de hemel. Je wordt tot een ijzeren pilaar. Als je een grote ijzeren pilaar giet. En je gaat daar tegen. Die krijg je niet kapot. En als je muren van koper maakt. Dan kom je daar nooit doorheen. Vaste stad. Ijzeren pilaar. Muren van koper. Dat zijn benamingen. Voor God zelf. Luther zingt een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Weet u, dat is de zegen van als je je mag houden aan de Heer, Als je je mag overgeven. Dan krijg je iets van die onbewegelijkheid die in God zelf is. Ja, toch, dat wordt beproefd. Want deze lastbrief die de profeet hier krijgt, gemeente, is tegelijkertijd de leidensbeker die op zijn hand wordt gezet. En dat is nu precies wat het goddelijke woord wil. Dat is dat wij ons overgeven. Dat wij ons offeren. Jeremia zal daar staan te midden van het volk dat hij lief had. En dat volk dat gaat heel onverschillig aan God voorbij en aan zijn geboden. En Jeremia zal zich voelen als een roepende in de woestijn. Een woestijn waar je geen sterveling ziet en waarvan je zegt nou het het is zinloos om hier woorden te roepen zo hard als je kunt. Niemand die het hoort. En als je het roept en ze voelen iets, dan keren ze zich tegen je. Dan komt daar de haat en de vijandschap. En niet alleen van het volk, niet alleen van de priesters. Van allen, ook van de koning en ook van de vorsten. Ze zullen tegen u strijden, zegt de Heer. Maar ze zullen u niet overmogen. Hierin hoor je dat geweldige woord van de Heer Jezus. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. En deze Heer Jezus Christus... Die is met zijn kerk in deze wereld. Zullen ze Jeremia nog herkend hebben? Jeremia de zachtmoedige man van nature. Een fijn gevoelig mens. Maar met zijn God staat hij goddelijk sterk in die wereld vol van boosheid ik heb het vorige week gezegd, ik zeg het weer. Wat is hij bespot, geslagen, gegooid in een diepe kou. Hij is meegesleurd, uiteindelijk hebben ze hem gedood. En als je dat leven van Jeremia overziet, waar je hier het begin van zijn werk hoort, dan zeg je, dat is toch allemaal zinloos. Heeft dit nog een doel? Jazeker, dit heeft een doel. Want wat gaat Jeremia doen? Hij gaat het goddelijke woord zaaien. En het wonderlijke is dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Ook van deze man die eens omwille van het woord van zijn God zal worden gedood. Want als je Jeremia hier ziet, dan is het... Alsof je even zien mag in de lastbrief die de Heer Jezus meekreeg van zijn vader, toen hij de heerlijkheid verliet, toen hij naar deze wereld kwam. Jeremia is zo nauw met onze Heer Jezus Christus verbonden. In het leven van Jeremia weerspiegelt iets van het leven. Van Christus op deze aarde. Wat, wat krijg je hier te zien? Een man die eenzaam is. Hij zal alleen staan. Onbegrepen. En tegelijkertijd moet hij onbuigzaam zijn. En dan maakt de Heere God hem overwinnelijk, onoverwinnelijk. Weet u, dat is ook... Wat een christen ervaart. Een christen is in de wereld, als het goed is, een vreemdeling. De wereld verstaat hem niet. Als ze hem al verdraagt. Ze begrijpt het niet. Ze lopen soms weg als je dingen zegt van, het zal wel, maar ik zie er niks van, ik heb daar niks van. En dan, ja, dan lopen ze juist ook weg omdat ze zeggen van hij is zo onbuigzaam, hij geeft niet toe. Maar weet u, dat is nou het rijke wat God in je hart werkt als hij geloof geeft. Dan, dan ben je onalverwindelijk. Als je ziet hoe, hoe sterk hier... De macht van het woord van God wordt uitgedrukt. Als de Heer je aanraakt met zijn woord en met zijn geest, dan kan de Satan je niets meer maken. Dat zegt niet dat hij je niet zal aanvallen. Dat zegt niet dat je geen zwakke momenten zult hebben. Als je op jezelf ziet, denk maar aan Petrus wandelend op de zee. Als hij op de golven ziet op het gevaar, dan zingt hij weg. Maar wie staat achter zijn heren op die golven, die wandelt op de golven. Die krijgt de kracht, die heeft door het geloof macht. En wat is dat rijk? Die is in Christus onoverwindelijk. U zegt, ja hoe zit dat dan? Wel, moet je dan een keihard mens worden, moet je dan iemand worden die bot is, Nors, helemaal niet. Want het voorbeeld, zo te kunnen en te mogen leven, is de Heer Jezus. Hij is de zachtmoedigste van allen. Hij is de vriendelijkste, hij is de liefelijkste van alle mensenkinderen. Maar hij is nooit een streep afgeweken van de weg van zijn vader. Het was de lust in zijn hart om de wil van zijn vader te doen. En als ze hem aanvielen, als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap zo stom is, het niet zegt voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij was het die met recht kon zeggen, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Mag dat van ons gelden. Want de Heer wil dat als wij dit lezen en overdenken, dat wij onszelf onderzoeken. Dat wij terugkeren als we zijn afgedwaald. En denk nou niet dat u niet bent afgedwaald of jij. Ga je leven na. Laat het liggen onder dat liefelijke licht. Maar neem het ernstig als de Heer spreekt. Ik denk dat als we goed nadenken dat we allemaal wel situaties herkennen. En ik denk dat we dat ook moeten opzoeken. Waar we weer toegaven aan Satan. Waar we weer halfslachtig bezig waren. Of, wat heel erg is, waar we met onszelf weer zo groot werden. Dat we als het ware in onze gedachten boven onszelf uitstaken. Nee, zegt de Heer Jezus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gemeente, daar ligt het geheim. Dat wij ons leren vernederen onder die krachtige hand van God... Want dan zal hij ons verhogen. Ik verhoog mezelf niet. Hij zal verhogen. Hij zal genade. Hij zal de eer geven. Hij zal dat volk wat zich bekeert tot hem. En dat in het leven van bekering voortgaat. Dat waar één doel heeft, dat is hem eren en hem te dienen en de naaste te dienen. Ja, dan kan het zijn dat je gehaat bent onder de mensen, dat je vervolgd wordt. Het is zo opvallend dat als je van vroeger leest toen de islam in de wereld kwam, want dit geloof is omgebogen vanuit oude geloven, hoe fanatiek dat werd. Hoe daar de heilige oorlog wordt gepreekt. En, en, en men wil dat mensen zich bekeren en als ze het niet doen worden ze gedood. Wat vreselijk. Nee, we mogen het hier zien, God is nog steeds genadig. Hij is barmhartig. Hij is geduldig. Hij geeft zijn dienst, knecht. Want nooit zullen ze het kunnen zeggen, we hebben het niet geweten en we hebben het niet gehoord allen die verloren gaan in die tijd. Die zullen het moeten zeggen. Ja we hebben het wel gehoord. Maar heren we wilden er niet aan. Maar wie zich vernedert onder die krachtige hand van God. Wie zijn leven in de hand des heren legt. Eens zullen ze het hoofd omhoog steken. En ze zullen de genadige eer kroon dragen. Ja. Door hem, door hem alleen, om het eeuwig welbehagen, als stervenden en toch ze leven. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.